8 uur. Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft negen ministers en zes staatssecretarissen ontslagen. Dat zijn bijna allemaal bewindslieden die de afgelopen tijd kritisch waren over de president. Zuma heeft ook de minister van Financiën aan de kant gezet... omdat die plannen van de president tegenhield. Zo heeft Zuma Rusland beloofd dat het in Zuid-Afrika kernreactoren mag bouwen. Dat project kost tientallen miljarden... De ontslagen minister was daarop tegen. Vier van de zes banen van de Schiphol-tunnel in de richting van Den Haag zijn weer open. De tunnel was vannacht in één richting dicht, zodat er kon worden gewerkt aan herstel van kabels, die maandag beschadigd raakten bij een brand. Tests zijn goed verlopen en verwacht wordt dat maandagochtend alle rijstroken van de Schiphol-tunnel weer open zijn. De Amerikaanse staat North Carolina heeft zijn omstreden transgenderwet ingetrokken. In die wet stond dat transgenders alleen openbare toiletten mochten gebruiken... die pasten bij het geslacht waarmee ze werden geboren. Hetzelfde gold voor openbare kleedkamers en douches. Toen de wet vorig jaar werd ingevoerd kwam er veel protest. Artiesten als Bruce Springsteen en Ringo Starr wilden niet meer in North Carolina optreden. En bedrijven wilden zich er niet meer vestigen. Vanwege die druk heeft de staat nu besloten dat transgenders zelf mogen uitmaken naar welke wc ze gaan. Maar ze krijgen geen extra bescherming tegen discriminatie. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vannacht voor het eerst een gerecyclede raket gelanceerd en weer laten terugkeren. De Falcon 9 was een jaar geleden ook al in de ruimte geweest. Dit keer bracht hij een Luxemburgse communicatiesatelliet in een baan om de aarde... SpaceX van zakenman Elon Musk wil geld besparen door raketten opnieuw te gebruiken in plaats van ze na één keer af te danken. Het weer nog eerst regelmatig zon, later meer bewolking tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen of onweersbui. Het wordt warm, 19 tot 23 graden. Morgen is het bewolkt en enkele buien en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Dorp een kwartier vertraging. Alle reishokken zijn alweer weer even open. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knopendraasdorp vijf kilometer. De rechter reishok is dicht. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Stierrecht Oost 3 kilometer. En van Rotterdam naar Europort tussen Pernis en Spijkenissen 4 kilometer. 10 minuten vertraging na een ongeluk is de linker dicht. A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen het knooppunt Ketelplein en de Rotterdam Centrum 5 kilometer, 50 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht, ook is er olie gelekt en dat wordt nu schoongemaakt. Verkeer richting Gouda Utrecht rijdt via de ring Rotterdam-Zuid. Tot slot de A44 Amsterdam Den Haag, tussen Oestgeesten en Wassenaar 4 kilometer, een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Thank mm -hmm. you.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 U gaat luisteren naar Midnight Blue, vervolgens van hetzelfde album Chitlins Concarne.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 If a woman told my mother, before I was born, say you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make all these pretty girls.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 Nu gaat luisteren naar As Years Go Passing by Albert King. There is nothing I can do If you leave me at the cry There is nothing I can do If you leave me here to cry You know my love will follow you As the years go passing by That's one thing you can't deny yeah, I can all You know that's one thing You can't deny yeah, you know, I will follow you After you Go panting by.